8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Helft van de consumenten onzeker over energierekening. Tanja Nijmeijer bij vredesonderhandelingen met Colombia. En gewond meisje Malala naar Brits ziekenhuis. <tieden> Bijna de helft van de Nederlanders heeft geen idee hoeveel geld ze kwijt zijn aan energie. Ze weten niet of ze aan het eind van het jaar geld terugkrijgen of moeten bijbetalen. Dat blijkt uit het onderzoek van Milieu Centraal. De organisatie heeft ruim duizend huishoudens laten ondervragen. Twintig procent van ondervraagden maakt zich zorgen over de rekening. Ze weten niet of ze die in de toekomst wel kunnen blijven betalen. Ze verwachten dat ze op andere uitgaven moeten gaan bezuinigen. Iets meer dan 80 van de ondervragen zegt er serieus werk van te willen maken om het energieverbruik naar beneden te krijgen. Mensen denken dan vooral aan minder water gebruiken en zuiniger apparaten kopen.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 Zeven mensen staan terecht, onder wie de 52-jarige kapitein... Francesco Schettino. Hij wordt verdacht van meervoudige schuld, nalatigheid... en het verlaten van het schip, terwijl er nog passagiers aan boord waren. En hem wordt ook aangerekend dat het zeker een uur duurde... voordat er een noodoproep naar de kustwacht ging. De kustwacht gaf hem opdracht terug te gaan aan boord.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 De socialist Djukanovic is in het verleden al president en premier van Montenegro geweest. Hij stapte een paar keer uit de politiek en schoof dan stroommannen naar voren. Djukanovic zegt dat hij een regering wil vormen die het land moet voorbereiden op toetreding tot de Europese Unie en de NAVO.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 De 43-jarige Bram steeg met zijn ultradunne luchtballon op tot bijna 39 kilometer hoogte. Dat duurde 2,5 uur. Daarna verliet hij de ballon voor een vrije val die een kleine 5 minuten duurde. Toen trok hij zijn parachute open en daarna duurde het nog eens 5 minuten voordat hij op de aarde kwam. Hij bereikte snelheden tot 1342 kilometer per uur. Hij landde op beide voeten en stak zijn armen omhoog in een overwinningsgebaar. Dan is weer nog, in het oosten nog een bui, vanmiddag stapelwolken en af en toe zon. Maar ook een bui in de kustprovincies, het wordt 12 of 13 graden. Morgen bewolkt en regenachtig, vrij veel wind en ook dan een graad of 13. ADB verkeersinformatie Er staan 35 files, bij elkaar 130 kilometer. De meeste files staan rond Amsterdam. Een paar zaken vallen op. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, 8 kilometer file bij Wessem. Er staat daar een vrachtwagen stil en die blokkeert de rechterrijstrook. Op de A10, de ring van Amsterdam, was een aanrijding bij knopen De Nieuwe Meer... richting Den Haag. Het veroorzaakt 3 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. A27 Gorkem richting Utrecht. Bij Lexmond 6 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de A32, Meppel richting hierveen. is helemaal dicht bij Meppel-Zuid. Er is daar een ongeluk gebeurd. U kunt beter omrijden via Emma Lord over de N50, de A6 en de A7. We zitten al in de 70ste minuut. joh, dat is een flinke overtreding. En jou twee keer geel.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 schadezakelijk, van de Kamp. Goeiedag, Anne de Vries van Boekhandel de Vries. Ik wil een zakelijke schade melden. Ja, om wat voor schade gaat het?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 Je bedrijf ook laten groeien, ga naar challengerday.nl voor de ondernemersdag die je niet mag missen. Het NOS Radio 1 Journal, Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Bij de Amerikaanse verkiezingen komen veel thema's voorbij. Maar gaat het uiteindelijk natuurlijk om de economie. Een Wessel de Jong doet verslag vanuit Las Vegas. En we gaan naar Duitsland, want er wordt weer een Duitse bondsminister verdacht van het plegen van plagiaat. En de Vlaams nationalisten hebben de gemeenteraadsverkiezingen in België dik gewonnen. Bart de Wever spreekt van een historische overwinning. Wat wij vandaag gedaan hebben is niks anders dan een keerpunt in de geschiedenis. En over... Twee jaar alweer wordt er nationaal gekozen. Wij gaan naar correspondent Joris van Poppel um, in Brussel. Joris, Bart de Wever heeft het over een keerpunt in de geschiedenis. Is dat ook zo? Nou, dat vindt hij zelf uh, uiteraard wel. Hij noemt het ook een, een wekker die in 2014 afloopt over die verkiezingen die over twee jaar zijn. Dat wordt zijn hele grote moment. Dan wil hij zo groot worden dat hij uh, veel meer Vlaamse onafhankelijkheid kan afdwingen. En hij vindt dit een, een, een keerpunt... omdat hij vanuit het niets eigenlijk... in 49 gemeenten de grootste partij is geworden. Uh, ze, het is een hele jonge partij... die eigenlijk nog die zes jaar geleden nauwelijks meedeed. En nu zijn ze opeens heel groot. Een brede volkspartij is die geworden. Dus nou ja, hij klopte zich gisteravond ferm op de borst... en zei, nu gaan we praten over het confederalisme in België. En ja, dat betekent het ontmantelen van België. En hij was daar helemaal voor voor dat keerpunt natuurlijk. Maar ja, de, de andere... De verliezende partijen die zeiden toch vooral: Nou, meneer De Wever, dit zijn lokale verkiezingen. Ook Elio Di Rupo, bijvoorbeeld, de premier, die zei: Meneer De Wever, lokale verkiezingen zijn dit. U mag u mag willen praten over van alles, maar voorlopig de komende twee jaar gaan wij niet over confederalisme praten. Maar Joris, zijn dat ook de reacties in de kranten van vanochtend, dat het maar lokale verkiezingen waren? Nee, nee, nee, helemaal niet. Helemaal niet. Uh, de Morgen bijvoorbeeld uh, kopt met de Gele Golf, dat zijn de Gele Golf van Vlaamse vlaggen. De Gele Golf zorgt voor een Belgische revolutie. De, het laatste nieuws, de grootste krant van Vlaanderen, die heeft het over Die heeft een glimmende, glimmende stralende Bart de Wever op de voorpagina. <coughs> met daarboven boven als kop, één Grote triomf. Hij wordt de grootste in 48 gemeenten. En ook aan de andere kant van de taalgrens. In Wallonië hebben ze ook door dat er echt iets is veranderd in, uh, in Vlaanderen. Uh, Bart de Wever staat op de, van, op de voorpagina van Le Soir. Daar staat groot... Uh, onder Victoire Locale Impact Nationale. Nou, dat hoef ik niet te vertalen, denk ik. Met een, met een cartoon hebben ze erbij van Bart de Wever. Die hinkstapspronkt naar de Vlaamse onafhankelijkheid. Uh, tot slot, de standaard die is, uh, kopt gewoon... Onstuitbaar. En dat is volgens mij een hele goede samenvatting van deze opmars van vlaams nationalist Partij Wever. Goed, nou Joris, dank voor nu. We gaan eventjes naar een andere Joris. Joris van der Kerkhof, want die uh, was bij het feest van de NVA in Antwerpen gisteren. We hebben deze verkiezingen verloren. Ja, dit applaus klinkt omdat de burgemeester spreekt. En die burgemeester is van een andere partij. We wilden eigenlijk de speech horen, maar... Uh... De sfeer hier is hier anders, dus we hebben niets kunnen horen van, van de verliezingsspeech van de burgemeester. Special. Maar bent u blij dat u ermee ophoudt? Eigenlijk wel. Het was niet gemakkelijk om iets te bereiken onder het bewind van Patrick Janssens. Nog één vraagje. Wat is er volgens u verkeerd gegaan? Er was iemand beter. De vraag was aan de burgemeester die verloren heeft, de Janssens, wat is er verkeerd gegaan? Er was iemand beter. En dat levert groot applaus op. Politiek is een vak, een heel angstig vak. En daar is één antwoord op, dat is Bart de Dat is de winnaar, ik Nu is het feest. En u mag er allemaal een goede lap op geven. Ik ga ondertussen, samen met de mensen die op de lijst stonden als ze dat graag hebben, naar het stadhuis om op het schoonverdien onze overwinning op te eisen. Dank u wel. De Leven heeft zijn mensen toegesproken in de hal, op de partijbijeenkomst. Daar heeft hij uiteindelijk aangegeven dat hij een tocht zou maken van 1,6 kilometer. Hij is tenslotte erg fit de laatste tijd, 60 kilo afgevallen, naar het stadhuis. Bij het stadhuis wordt hij toegejuicht door allemaal mensen. Wat bijzonder is om te zien, u kijkt zo blij. Ik vind het ongelooflijk dat hem gewonnen heeft. Waarom? Ik hoop dat hij iets gaat doen aan de verandering van Antwerpen. Het is wel heel belangrijk. Hij moet een beetje zorgen voor gepensioneerden. dat ik ben tristig. Heel veel. Hij moet ook voor de gepensioneerden zorgen. Dat zijn wij. Hè. Dat vind ik heel belangrijk. En daar dus, gaat ja. hij voor zorgen? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop het is een invasie ontstaat thuis. Er is een De mensen willen verandering, ja. Moet kunnen. Moet kunnen. Nee. In Antwerpen is er toch heel wat criminaliteit. En ik vind dat dat uh, strenger moet aangepakt worden, dat daar uh, echt wel serieus iets aan moet veranderen hier uh, in de stad. En uh, ik hoop ja dat Bart de Wever daar uh, voor verandering zal zorgen. Bart de Wever is het uh, schoon verdiep opgegaan, het stadhuis in. Op de eerste verdieping staat hij op het balkon, handen in elkaar, armen naar buiten, kushandjes naar de mensen toe, en hij zwaait weer. Hij zegt: ik moet naar binnen. En dat doet hij op een balkon. Achter de vlag van Vlaanderen, van België en van Europa. En de deuren gaan weer dicht. Wordt het nu een andere stad? Ja, ik, weet ik weet het niet. Ik denk het niet. Joris van der Kerkhof gisteravond in Antwerpen. Joris van Poppel uh, nog even in Brussel. Joris, want um, er zijn natuurlijk andere partijen die dit ook allemaal wel geroepen hebben. Hè? Zelfstandig Vlaanderen, nationalisme, criminaliteit aanpakken. Is het toch de gematigde toon van de NVA die het doet? Ja, de, de gematigde toon. Hij spreekt niet uit dat hij Vlaanderen onafhankelijk wil, maar het staat wel in zijn statuten op uh, nummer 1. Dus iedereen weet wat hij wat wil, maar het is geen revolutionair natuurlijk. Dit is een man die, die langzaam met onderhandelen meer macht wil voor Vlaanderen uh, en, en daarmee heel veel mensen op de been krijgt. Hij is ook grappig, charismatisch, dat speelt ook allemaal mee. En, en vergeet ook niet, niet al zijn kiezers willen Vlaanderen uh, onafhankelijk. Dat, dat een meerderheid van de Vlamingen wil dat België gewoon blijft bestaan. Uh, uh, maar hij, heeft, hij springt in een gat op rechts. Uh, dat er hier in, in Vlaanderen heel lang is geweest. De liberalen bijvoorbeeld in Antwerpen. Die zijn uh, gemarginaliseerd gisteravond. Van 20 naar, naar 5 procent in een paar jaar. En Vlaams Belang. De extreemrechtse partij van Philip de Winter. Ook wel bekend in, uh, bekend in Nederland. Ja, die heeft twee derde van zijn aanhang verloren. Alle kiezers op rechts. Van liberaal tot extreemrecht. Tot conservatief bij christendemocraten. Zijn allemaal naar Bart de Wever gegaan. Ja, en dan haal je dus bijna 40 procent van de mensen van de de grootste stad van Vlaanderen krijg je op die manier achter je. wat ja, gaat de Wever nu doen? Want hij moet natuurlijk aan de slag als burgemeester van Antwerpen. Maar ik kan me voorstellen, je had het al over dat het een onderhandelaar is. Dat hij zijn succes wel verder wil verzilveren. Ja, hij wil nu gaan praten met die roepo... maar die roepo uh, heeft de deur nu al dichtgeslagen. Dus ja, de, de verkiezingscampagne voor 2014 is begonnen. Hij zal nu gaan zeggen, de regering wil niet praten... en het is zo belangrijk dat we in Vlaanderen meer zelf kunnen bepalen. Dus ja, de campagne is begonnen. Eén pijnlijk moment, wat, ze, wat er nog wel gaat komen is... Bart de Wever is nu burgemeester van Antwerpen natuurlijk. En hij moet dus met de Belgische driekleur, met de sjerp rond zijn middel... moet hij straks burgemeester gaan spelen de komende twee jaar. En als hij iets niet wil, is geassocieerd worden... met met die Belgische driekleur, met de Belgische vlag. Dat zal hij toch twee jaar nog tandenknarsend moeten doen. voordat hij de, Belgische, de Vlaamse onafhankelijkheid zal kunnen uitonderhandelen. Oké. Okay. Joris van Poppel, dankjewel. Het hoort nu meer over een nieuwe plagiaataffaire. En dan in Duitsland en nog wel in de bondsregering. Eerste verkeersinformatie bij de ABB bij Napswaan. is een uh, ongeluk gebeurt op de A27, Breda richting Utrecht. Dat veroorzaakt 7 kilometer file bij Lexmond nu. De linkerrijstrook is dicht in een uh, ja, voor het overige uh, relatief normale ochtendspits. De A32 is dicht, Meppel richting Jereveen bij Knoop en Langhorst. Dat komt door een ongeluk. Omrijden kan het beste via Emmeloord over de A6 en de A7. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gauw door naar Mark Robin Visser, want er is een wonder geschied. Hij kan weer zien. Ik heb nog een vraag. Uh, gelukkig maar, want dat scheelt toch uh, enorm. Ik kijk even... Uh, wat zegt u nou? Wat zei u nou? Oh, dat is een busje uitzet voor het lawaai, ja. voor de opnames. Hè? Ja, ja. U, u praat gewoon door me heen, want, want u bent blind. Maar ik, ja. ik, ik, ben, ik ben al in de uitzending. Dat had u natuurlijk niet gezien. Oh, dat is helemaal niet ja. door. <laughs> maar dat geeft niet, uh, luisteraars. Dit is de stem van Rick. En Rick is gekomen met Iron. Ja, inderdaad. En Iron moeten we niet uh, te veel aanhalen, want die moet gewoon werken. Ja, inderdaad, Hij is nu even lekker aan het liggen terwijl dat we bezig zijn met het interview. Ja, uh, ik was eventjes met meneer Trindhamer uh, vanochtend uh, voor achter in gesprek. Die is hier gekomen. Meneer Trindhamer is woordvoerder van de Nederlandse spoorwegen. Samen met de andere spoorbedrijven hebben jullie een alternatief bedacht voor de OV Chipkaart. Want die is voor mensen als Rick eigenlijk niet te gebruiken, toch, Rick? Het is uh, heel lastig, inderdaad. Ja. Vooral omdat we die palen uh, die. Die, die check-in, die, ja. die check out check palen zijn toch wel lastig te vinden uh, ja. bij bepaalde stationnetjes natuurlijk. En Iron kan je er ook niet bij helpen om die paal te vinden? Nee, helaas is daar niet voor geleid. Ah. Uh, Kijk, dat is alweer een manco in zijn uh, opleidingstraject. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> Goed, meneer we nog even kort. Wat is het alternatief geworden? Het alternatief is dat de overchipkaart die uh, deze mensen kunnen gebruiken eigenlijk gewoon een normale overchipkaart is. Maar ze hoeven daar niet meer mee in en uit te checken. Dus als je op een stationnetje aankomt waar je naar de paal moet zoeken, hoeft dat voortaan niet meer. Aha. En en uh, ja, je bent daar dus ook geen geld mee kwijt. Uh, je boekt van tevoren uh, telefonisch of via internet je reis. En de conducteur in de trein ziet dat die reis voor jou geboekt is. Aan. En zo doen de reisje. Ja, Rick, eerste reactie. Nou, ik vind het wel goed dat er in is uh, met een alternatief komt. Want uh, op dit moment zit je vaak met de stress van hoeveel uh, ben ik nu kwijt uh, qua geld. Ja. Of als je incheckt, dan hoor je wel een piep. Maar dan is het de piep van de buurman en dan ben je eigenlijk aan het zwart rijden. Ja, heeft dus... u dat al meegemaakt? Ja, ik heb het al een paar keer meegemaakt, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Je weet dus eigenlijk niet, zo, je weet niet waar je aan toe bent op dit moment. Omdat het dat hele systeem zo visueel is ingesteld. Het is heel visueel en je kan eigenlijk niet zien aan het kaartje zelf van ben ik nu ingecheckt of niet. Ja. Ja, uh, Luisteraars, voor de mensen die denken waarom gaat het nou eigenlijk vandaag ineens over blinden. Het is vandaag internationale dag van de witte stok. In de Verenigde Staten noemen ze dat ook wel uh, International White Cane Safety Day, geloof ik. En president Barack Obama die wilde de naam veranderen. Die heeft een poging gedaan om daar iets met equality, blind people equality in te voeren. Dat is natuurlijk heel goed bedoeld, maar blinde mensen zijn helemaal niet equal, als ik dat zo hoor, Rick. Voel jij equal met, met de andere mensen in de samenleving? Met jouw handicap? Oh, ik denk wel dat dat meevalt hoor. Maar ja? het, het, we zitten natuurlijk altijd met uh, wat extra ja, obstakels. Ja. Die we zo eenvoudig mogelijk willen uh, nemen, om het zo te zeggen. Ja. Zoals het uh, gebruik van het OV. Ja, zoals en... die OV-chipkaart. Dus bijvoorbeeld, waarom niet Trinsha, maar die OV-chipkaart, die hebben we al een tijdje. Waarom komen jullie nu pas eigenlijk met dit idee voor de blinden en slechtzienden?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 Ja. Dus je moest ook wel iets bedenken voor de blinde en slechtzienden. Er komt wel een, uh, een alternatief op een papieren kaartje. Maar uh, om deze mensen bijvoorbeeld ja. met korting te kunnen laten reizen, want dat kan dan ja. wel gewoon, uh, ja. heb je een overchipkaart nodig. Ja. Dus vandaar deze oplossing. Ja. We moeten even een hulpdienst langs hoor. Dit wordt waarschijnlijk een, uh, nog iets luider ja. ja. En, en die hond die, die blijft gewoon liggen. Uw hond, Iron. Ja, ja, die bleef moet hij niet uit. iets doen als hij zo'n ambulance voor, voorbij hoort komen? Nee, dan weet hij van uh, waarschijnlijk heeft hij geen commando gekregen. Dus dat komt wel goed. Ja. Oké, okay. dat is echt uh, bewonderenswaardig. Ja, de vraag is: zijn we er nu? Want je, je moet ook nog met de bus. En daar, gaat, daar gaan de spoorwegen dan weer niet over. Hè? Dat, is ander, uh... dat is een andere. Dat is een andere vervoerder. een andere afdeling. Dat is een andere afdeling. We zijn er nog niet, maar we gaan er toch proberen... op deze internationale Witte Stokkendag wat van te maken. We gaan straks verder leiden nog in met een aantal andere ervaringsdeskundigen. En allemaal onder die professionele leiding van die prachtige witte hond Arwen. Die hier gewoon heel rustig op dit drukke stationplein... ligt te wachten op zijn volgende instructies. Ja. Tot straks. 10 minuten voor half negen is het. De Verenigde Staten op weg naar 6 november... Amerika kiest. Over ruim drie weken. Correspondent Wessel de Jong reist op dit moment door het westen van de Verenigde Staten. En ook daar komt hij de gevolgen van de economische crisis tegen. Bijvoorbeeld in Gokstad Las Vegas. Een van de steden die het hardst is getroffen door de crisis. En Vegas ligt in Nevada en daar voeren de presidentskandidaten hard campagne... omdat het een zogeheten swing state is. Een staat waar de verkiezingen worden beslist. Maar mensen die veroorzaakt zijn tot de bank van lening bijvoorbeeld... die hebben helemaal geen tijd voor politiek. Dus wat is your fake name? Suzy. Oké, okay, dit is Suzy. Uh, zullen we maar zeggen, Suzy. Waarom ben je hier? I actually brought a friend here. Hoe zwaar is het leven hier nu op dit moment? Uh, it's pretty hard. People are struggling here, losing their homes, they've lost their jobs, they're leaving town, trying to find work elsewhere. Mensen, ze hebben geen werk, verliezen hun huizen en verlaten dus de stad. En wat is jouw situatie nu, Suzy? I'm pretty much in the same boat as my friend. <laughs> same, no work, can't find any. Geen werk kan het ook niet vinden. Wat deed je? Uh, I worked in the casinos. En uh, wanneer ging het fout? Wanneer verloor je je baan? Uh, when everybody else started losing their jobs. <laughs> ik verloor hem toen. Iedereen hem ook verloor, net zoals ik. Dus? It's been about three, three and a half years now. En hoe leef je nu dan? I'm staying with my mother, unfortunately. Ingetrokken weer bij mijn moeder, helaas. She has the burden of me now. Heb jij hier wel eens spullen ingeleverd? They've gotten all my gold already in diamonds. <laughs> I have nothing left up <laughs> Voor mij heeft niet zoveel zin meer, want al mijn goud, al mijn diamanten, ze hebben het al lang. En is er kans dat je het ooit weer terugkoopt? Wil je het terugkopen? You'll get it back. Or... No, I've lost it already. It's all I lost it. Due date. Nee, het heeft al geen zin meer. Mijn termijn was verlopen. Het is al verkocht allemaal. Ik kreeg het nooit meer terug. With this economy, we're not only seeing the low income. Of middle income, but we zien all incomes. Mensen hebben ons nodig. En het zijn niet alleen maar de mensen van de middenklasse of mensen die daaronder zitten, die wij hier binnenkrijgen. Echt, iedereen komt hier, ook de rijken. Veel mensen hebben door die crisis gewoon spontaan hebben ze cash nodig. Michael Mack, de baas van een van de bekendste pandjeshuizen in Las Vegas: een zogeheten pawnshop. Well, you know, Las Vegas is probably one of the most hardest-hit states in the United States with the foreclosure. De crisis is hier bijzonder zwaar in Las Vegas hier in Nevada. We've never seen a downturn last as long as this. Nog nooit gezien dat een crisis zo lang duurt. You know, we have to have people have the means to be able to get their merchandise back. Iedereen denkt dat dat goed is voor de pandjeshuizen. Maar dat is niet zo. Want wij zijn erbij gebaat dat mensen op een gegeven moment weer geld krijgen of weer een baan hebben, zodat ze hun onderpanden, zodat ze hun spullen weer terug kunnen kopen. En mensen kunnen dat niet. And we, really, we, we here at Max high-end luxury. Really high-end luxury store in the state. Ik ben gespecialiseerd in uh, luxe artikelen. En hier voor mijn neus staat nu een, uh, een groene handtas. Ja, ik zit er niet aan af, maar die is 15.000 dollar waard. Uh, Max Pond has the best stuff in Vegas. And... De beste winkel om uh, fabuleuze spullen te kopen, daar hou ik van. Daarom kom ik hier graag. Stevige wat gezette dames, zal ik maar zeggen. Dame in een uh, jurk met tijgerprint. I keep my things when I buy them, I don't sell them back. Ik, uh, nee, ik ben alleen maar een, uh, een koper hier. Deze dames willen een beetje glamour voor een prikkie. Knap toch, hoe zelfs een, uh, een plek als deze in Vegas glamour uitstraalt. Terwijl er toch echt niks glamorous aan is. Mensen die spullen in onderpand geven omdat ze geen geld meer hebben voor luiers. De CBS-studio's in Las Vegas. En Michael Mack heeft hier zijn eigen radioshow. Mee naar binnen, studio in. Now, here's your host, the owner of the world-famous Max Pawn in Las Vegas, Michael Mack. De belangstelling voor banken van lening in Amerika is gigantisch, zegt Mac. Complete tv-shows spelen zich af in de zaken. Het publiek is materialistisch en smult van de rampverhalen. Toch kon Mac nog wel wat vulling gebruiken voor zijn show. Wessel de Jong moest ook nog optreden in deze radioshow. In Las Vegas, daarvoor was hij bij de pawnshop, de pandjeswinkel. Doe naar Duitsland, want daar is opnieuw heisa ontstaan over vermeend plagiaat door een minister. Het gaat nu om minister Chavan van Onderwijs. Zou destijds met haar proefschrift hebben gerommeld, melden Duitse media. Eerder moest Defensieminister Gutenberg opstappen. Toen bleek dat hij in zijn proefschrift honderden pagina's had overgenomen, zonder bronvermelding. Correspondent Tim De Wit in Berlijn. Tim, waar komen deze beschuldigingen van de Duitse media vandaan? Nou, het is eigenlijk begonnen met, inderdaad wat je net zelf zegt... minister Tsukutenberg, die vorig jaar moest aftreden. En sindsdien is de jacht geopend op ook andere politici en hun proefschrift. Met name op het internet zijn veelal uh, anonieme figuren... de proefschriften van ministers gaan controleren. En een half jaar geleden al publiceerde een website... dat minister Javant plagiaat zou hebben gepleegd. Nou, Toen deed die minister het nog af met... ik ga niet in op anonieme beschuldigingen. En ze stemde vervolgens in met een speciale commissie... van de Universiteit van Düsseldorf, waar ze afstudeerde... om zich nog eens over haar proefschrift te buigen. En ja, ook die commissie ziet nu dus inderdaad dat de dingen niet kloppen. Wat zou zij verkeerd hebben gedaan? Nou, het is allemaal niet zo erg als bij minister Zukoetenmerk vorig jaar. Want die had er echt een potje van gemaakt. door complete passages over te schrijven zonder bronvermelding. pagina's vol. Nou, haar proefschrift dateert uit 1980. Eh, 32 jaar geleden dus al. En zij zou vooral filosofen. want het ging om een doctoraat in de filosofie. Eh, hebben geciteerd. zonder erbij te vermelden van wie die citaten komen. En daarnaast zou ze met veel andere bronvermeldingen. erg slordig zijn omgesprongen. Nou, ja, het is allemaal niet wereldschokkend. maar sinds die affaire met Zukoetenmerk. ligt er wel een op dit soort zaken in Duitsland. En de vraag is vooral, heeft ze dit bewust gedaan? Ze is namelijk de minister van Onderwijs. Ja, ja dat maakt natuurlijk extra gevoelig. Want als de minister van Onderwijs al met haar proefschrift gaat knoeien... Ja, dan is het einde natuurlijk wel zoek, zeggen ze hier in Duitsland. En dan is het ook wel gedaan met haar geloofwaardigheid. Nou Tim, dan zijn we benieuwd wat mevrouw Chafan zelf gezegd heeft daarover. Nou ja, ze zegt diep geraakt te zijn door deze aantijgingen. En ze zegt zich er ook keihard tegen te zullen verweren. Dit laat ik niet over mijn kant gaan. Zijn ze heel strijdbaar gisteravond. Nou ja, volgens de minister zal er van alle beschuldigingen uiteindelijk weinig overblijven. Want zij beweert zich... Echt nergens, uh, uh, dat ze echt nergens iets fout heeft gedaan. Nou ja, Dat ligt in elk geval uh, wel uit dat ze zich niet zomaar gaat neerleggen... bij een pijnlijke uitspraak voor haar. Nou, er komt nog een officiële verklaring hè, van de Universiteit van Düsseldorf. Bijvoorbeeld, um, kan dit nog heel pijnlijk worden, ook voor Merkel? Want het is haar regering natuurlijk. Ja, dat denk ik wel. Ja, minister Chavan is een van Merkels grote vertrouwelingen in het kabinet. Uh, ze is 57, bijna net zo oud als Merkel. Die is een jaartje ouder. Ook lid van haar partij, CDU. Ja, uh, als nou blijkt dat Chavan zich inderdaad schuldig heeft gemaakt aan plagiaat, ja, dan zal ze vermoedelijk haar dokterstitel verliezen. En dan lijkt aftreden vervolgens wel onontkoombaar. En ja, moet je je voorstellen, als er dus in één kabinetsperiode van Angela Merkel... twee ministers moeten aftreden vanwege een plagiaats plagiaatsaffaire, ja, dat zou wel erg pijnlijk zijn natuurlijk. Tim de Wit vanuit Berlijn.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 De afgelopen drie jaar kwam Nederland steeds als beste uit de bus... en toen was Denemarken niet opgenomen in die index. Vorig jaar maanden Mercer Nederland al actie te ondernemen... onder meer vanwege de groeiende kloof tussen de pensioengerechtigde leeftijd... en de levensverwachting en de lage rente. De Nederlandse Tanja Nijmeijer zit in het onderhandelingsteam... van de rebellenbeweging FARC. Dat meldt Colombiaanse media. Nijmeijer zou al op Cuba zijn waar later dit jaar de FARC en de Colombiaanse regering onderhandelen over vrede. Nijmeijer sloot zich tien jaar geleden aan bij de rebellenbeweging. Ze zegt de doelen van de FARC nog steeds te steunen. En dat zei ze in een recent interview, dat ze begon met een groet aan Nederland. Ik wil ook graag een, een groet in het Nederlands uitspreken voor het Nederlandse volk... Eh, die misschien op de hoogte zijn van de situatie in Colombia. De eerste besprekingen tussen de FARC en Colombia beginnen vandaag in Oslo, in Noorwegen. En Nijmeijer zou op het laatste moment zijn toegevoegd aan de FARC-delegatie. En dat zou dan weer slecht gevallen zijn bij de Colombiaanse regering. Het 14-jarige Pakistanse meisje Malala zal naar Groot-Brittannië worden gebracht... en daar verder worden behandeld. Dat heeft een Pakistanse regeringsfunctionaris gezegd. Malala werd vorige week in het hoofd geschoten door een aanhanger van de Taliban. Hij koos haar uit omdat ze opkomt voor meisjesonderwijs in Pakistan en Afghanistan. In België heeft de nationalistische NVA fors gewonnen bij de lokale verkiezingen. Die winst lijkt ten koste te gaan van het Vlaams Belang van Philip de Winter...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 En de NVa streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen. De wever wil snel gaan praten met de Belgische premier Di Rupo... over het vormen van een confederatie. Twee staten, Vlaanderen en Wallonië, onder één vlag. De bemanning van de Costa Concordia staat vandaag voor de rechter. Dat cruiseschip kapzeisde in januari voor het Italiaanse eilandje Giglio. 32 passagiers kwamen daarbij om het leven. Alle ogen zijn gericht op kapitein Francesco Schettino. Hij werd eh, wereldberucht toen hij het schip verliet voordat alle passagiers van boord waren. Een gesprek met de kustwacht, waarin hij werd opgeroepen terug aan boord te gaan, werd wereldnieuws. Ja. Kapitein wordt verdacht van meervoudige dood door schuld, nalatigheid in het verlaten van het schip terwijl er nog passagiers aan boord waren. En hij mag ook uitleggen waarom het een uur duurde voordat er een noodoproep naar de kustwacht ging. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In het noorden en oosten is het bewolkt met plaatselijke bui. In het westen is het op dit moment droog met opklaringen. Vanochtend verdwijnen de meeste buien en breekt op meer plaatsen de zon door.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 In Binnenland is de windmatig tot vrij krachtig en aan de kust staat een harde wind. Het wordt morgen 13 graden. ANW-verkeersinformatie. Het is een relatief normale ochtendspits. Een aantal zaken valt op. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Kelpen-Oler en Wessem, 9 kilometer fieden... staat er al een hele tijd een kapotte vrachtwagen die blokkeert de rechte rijstrook. De A7 Heerenveen richting Groningen tussen Marem en Leek 5 kilometer. Er is daar een auto met aanhanger geschaard. De A27, Breda richting Utrecht, bij Lexmond nog 7 kilometer na een ongeluk. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. A32, Meppel richting Heerenveen, is helemaal dicht bij Meppel Zuid. Het is al een paar uur zo, er staan dus ook file achter. Is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting het noorden kan beter omrijden via Emmeloord over de A6 en de A7.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 Meus dus. Kijk voor uw advies op meus.com. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De een noemt het briljant, de ander een uit de hand gelopen hobby. Maar hij heeft het wel gedaan, de Oostenrijker Felix Baumgartner. Hij heeft een recordsprong van meer dan 38 kilometer hoogte gemaakt. Council There you Institute have it. Descending through Aerospace history feet. has been made today. Austrian pilot and parachutist Felix Baumgartner has done it. Made Red Bull Stratus' mission to the edge of space a part of the record books. De recordpoging werd een paar keer uitgesteld, maar gisteren was het dus al ver. Voor de eerste poging spraken we al een keer met uh, Henny Wiggers van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart en uh, zelf ook parachutist. Meneer Wiggers, welkom in de uitzending opnieuw. Hey, hey, goedemorgen. Hoe heeft u naar de hele reis naar boven en vervolgens de sprong gekeken? Nou, ik heb live uh, gevolgd op het op internet, op de streamingbeelden. Uh, het uh, ja, was super spannend natuurlijk. Ja, het ja, ging alles wel goed, we zagen op een gegeven moment enorm um, om zijn as roteren. Ja, Heeft u het idee dat dat de bedoeling was? Nee, dat was zeker niet de bedoeling. En uh, diep respect dat hij daar uiteindelijk weer uit is gekomen. Want uh, ja, de bedoeling was dat hij recht naar beneden zou gaan. Maar hij kwam dus uiteindelijk toch in de spin terecht. Ja. Hoe doe je dat, daaruit komen? Want je, beetje oriëntatie, volgens mij helemaal kwijt dan. Nou, de oriëntatie valt denk ik nog wel mee. Maar uh, je moet proberen om weer recht te komen. Dat betekent dat je te, uit de asymm asymmetrie moet komen. Dus je probeert de arm uit te steken om dat af te remmen. Uh, en als dat uh, niet werkt, dan probeer je de andere kant. En dat is wat hij ook gedaan heeft. Hij ja, is dus eerst één kant uh, de arm uitgestoken om, om dat te proberen te stoppen. Mm -hmm. uh, toen ging hij alleen maar sneller. En uh, ja, toen ging hij de andere kant op. Maar uiteindelijk kwam hij tot een verbazing toch weer redelijk uh, uh, stil te liggen. En toen kon hij weer door in de houding, wat wel uh, de bedoeling was. Ja, tot grote geruststelling ook van zijn aanwezige familie die opsprongen toen hij weer, weer, weer recht kwam. Was hij niet kotsmisselijk daarna? Denkt u? Nee, blijkbaar niet. Ja. Nou, het ging wel heel hard, maar uh, ja, als, als je veel uh, sprongen hebt gemaakt, dan, dan ben je redelijk gewend aan, aan, de, aan de tollen en zo. Dus daar, daar let je dan veel minder op. Je gaat je echt concentreren op, op, uh, op het weer rechtkomen. En je gaat je niet richten op van uh, hoe tol ik wel zo Maar als je daar niet uitkomt, wat dan? Hij heeft een, uh, een, een knop in zijn hand. Dat uh, op het moment dat hij uh, echt denkt van oké, okay, dit gaat echt te hard. Ik ga uh, oud, ik, ik word bewustloos. Dan kan hij op de knop drukken en dan komt er een stabilisatieparachute uit. Die zorgt dat hij daardoor weer afgeremd wordt. En hij heeft een automatisch systeem erin zitten. dat Als hij dat niet meer handmatig kan, dat uh, dat, dat, dat remparachute automatisch ja. eruit komt. Maar dan had je natuurlijk je, je geluidsbarrière-record kunnen vergeten. Ja, dan was het over geweest. Dat was ook zijn overweging. Dat zei hij gisteren ook bij de persconferentie achteraf. Van ja, tot hoever kan ik gaan uh, om, uh, om te proberen om die draai te stoppen. Want uh, ja, inderdaad, als ik als ik op de knop druk is het over. En uh, ja, dat was uh, niet zijn bedoeling. Hij hmm. haalde allemaal al toch nog uh, snelheden van uh, nou in ieder geval rond de 1300 kilometer per uur. Hoe is het dan om um, vanuit snelheden rond zoveel kilometer uh, je parachute uit te vouwen? Nou, wat er gebeurt is dat uh, helemaal in het begin kun je zo'n hoge snelheid halen, omdat de lucht heel dun en heel eil is. Mm -hmm. Dan heb je geen weerstand, dus daardoor kun je inderdaad heel snel. Naarmate die lager komt, wordt de uh, lucht uh, dikker. En uh, daardoor rem je uiteindelijk uh, natuurlijk wel wat af. En op het moment dat je op de hoogte bent dat je normaal je parachute opent, ja, dan zit die ergens tussen 200 en 300 km per uur in. Dus dat is, uh, ja, dat is redelijk normaal. Hm. Hoe gevaarlijk is het, zo'n lange vrije val maken? Want ik heb wel eens gehoord dat je dan een beetje het moment uit oog verliest dat je echt die parachute open moet trekken. Nou, daar zit het gevaar eigenlijk niet zo in. Want dat, uh, hij heeft een hoogte meter bij, waarbij hij echt heel goed kan zien op wat voor hoogte hij zit. Maar dan moet je je hoogte wel goed bijhouden, natuurlijk. Ja, dat is een kwestie van op je hoogte mee kijken. Uh, tuurlijk is dat als, als je een vrije val van een minuut gewend bent, is, uh, is ruim vier minuten natuurlijk heel wat anders. En dan uh, moet je echt uh, elke keer goed op de hoogte meter kijken, omdat je het tijdbesef een beetje kwijt bent. Uh, en je kunt natuurlijk aan de, aan de aarde zien of je nog heel hoog zit... of dat je al uh, veel korter op de aarde bent. Maar de, de, het gevaar zit hem niet in, in, in de, de lengte van de vrijval... maar meer in de snelheid en, en de zuurstofvoorziening. zeg, op uh, Facebook onder andere gaat inmiddels de grap rond... Uh, wat ironische grap, maar toch... dat het uh, toch een beetje een awkward moment was... waarop je realiseert dat uh, een um, frisdrankfabrikant... Uh, meer geld heeft dan... Een ruimteprogramma van een land. Wat, wat vindt u al met al van, van deze ja, poging die geslaagd is? Is het nou een reclame stunt of toch iets briljants wat hier gebeurd is? Nou, dat is echt wel briljant. Er zijn een aantal aspecten die daar spelen. Ten eerste was het oorspronkelijk bedoeld als een recordpoging... om echt gewoon weer de hoogste sprong te kunnen maken. Uh -huh. Maar gaandeweg, het project kwam er toch wel achter dat om van 100.000 voet naar 120.000 voet te gaan, dat lijkt een klein stukje. Maar er komt zoveel meer bij kijken. Dat de, dat de totale wetenschap daar uh, echt opgedoken is en, en een groot team heeft gemaakt om dat inderdaad te kunnen gaan realiseren. Uh, de lucht wordt steeds eiler. Het wordt weer steeds warmer daarboven, waardoor je dus heel veel temperatuurverschillen krijgt. Uh, ja, dus het is niet alleen een recordpoging, maar ook echt een stukje onderzoek uh, voor de wetenschap voor. Uh, want zo is het eigenlijk begonnen. Mm -hmm. Van uh, kunnen astronauten als terugkomen naar de aarde? Uh, en er gaat wat fout, kunnen ze dan nog veilig beneden komen... en hoe moeten ze dat dan doen? Ja. Dus die combinatie is, is, is, is absoluut uh, ja, heel waardevol. Goed. Meneer Wiggers, dank weer. Graag gedaan. De barvrouw staat er al 75 jaar achter de toog. Het staat in zowat iedere reisgids van Amsterdam... en het is waarschijnlijk het bekendste café van de hoofdstad. Een instituut. Het Jordanese oercafé Rooienelis staat al 75 jaar... en al die tijd is er niks veranderd afgelopen dagen was het groot feest en daar moest verslaggever Matthijs van der Wiel natuurlijk bij zijn. Ik kom in heel veel kroegen. Ik ben hier geboren op de hoek. En ik ken alle cafés zo'n beetje in de buurt. Maar er zit hier een sfeer. Dat valt niet aardig gewoon. Hoe maken ze het dan zo gezellig? Nou, door helemaal niets te doen, denk ik. Want deze hele staaf bestaat al nu 75 jaar... Maar de inrichting zo, dat is al vanaf 75 jaar. Een paar tafeltjes, een rood leren zithoekje... en duizenden krantenknipsels en foto's van bezoekers aan de muren. er hangen foto's van André van en van Beatrix... maar er hangen ook foto's van de grootste autolisten. Dat hangt door elkaar aan gewoon. En voor een luisteraar die niet uit de Jordaan komt... legt u het eens uit, wat maakt het café zo speciaal? Het is de aankleding... Het is uh, het gewone biertje drinken. Het is de gewone koffie drinken. Geen cappuccino of al die rotzooi. Dat maakt het zo leuk. Dan zie je nog een beetje ouderwits. Heb je niet dat uh, nagemaakt? Dit sfeertje, dat kun je helemaal nergens namaken. Legt u dat nou eens uit? Het is een café. Ik denk dat het model staat voor wat Amsterdam er ook is. Recht toe, recht aan. Als ze hier mogen, sluiten ze je armen. En als je niet mogen, dan schoppen ze er weer net zo uit. En dat gevoel, dat overkomt als je binnenkomt. Kom binnen... Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Ik heb net een hele avond gesproken met een paar Rotterdamse vrouwen. Ze voelen zich meteen thuis. Kan je nagaan? Dat bedoel ik. Toen ik kind was, toen moest hij mijn opa hier wel eens uit de kroeg trekken. Toen waren ze er nog niet aan te krijgen. En toen ik op een gegeven moment uit toen stond mijn zoon voor de deur. Ik de, kom na een keer naar huis. raad. De taart is hier gewoon blaaf aan. Dag jongen. Het café is een monument. Maar de uitbaters die zijn ook... Monumenten, Zwarte Gerit ja, ja, ja, ja. en blonde zien. Ja, inmiddels hoe oud? Ik, uh, ik ben nu 85 van de week geworden. En u begon hier te werken. Toch tien jaar. Dankjewel. Ja, Hartelijk bedankt. Dankjewel. Hier, is, ik kom gewoon keer eten. wel. Wat is nou de succesformule geweest als u nou, zo terugkijkt uh, van dit café? Ten eerste moet je nooit over de klanten praten. Ten tweede moet je nooit over de politiek praten. En ook niet over de liefde. Wij zijn aanwezig. En als je niet aanwezig bent in de zaak, dan zie je geen mensen. Ja, helder glaswerk is het belangrijkste ja, ja. wat is. Niet praten over de klanten, nee. niet over de politiek. De glaswerk. En, en, ja, schone glazen ja. moeten er dus zeker zijn. Dan nee, hou je het wel 75 jaar vol. Sonia Daan, Jullie en Betty? daar is mee begonnen. Ja. begonnen. Ja. Daar is mee begonnen. En ze kwamen zingen. Ja, altijd. Ja, toen wisten we toch niet wat het, wat het was om een café groot te maken... Dat was gewoon gezelligheid en lolligheid. Moest u nou ook zelf uh, de grappigste zijn? Ja, ja, de grappigste. Ze zijn gewend dat ik altijd uh, dood en zo. Hè. Dat ja, was je gewoon... Ik zei je ook wel eens als je met dit mokkel binnenkwam... ik zei, gefeliciteerd met je kind wat dit oh, geworden is. Oh, oh, oh, oh, <laughs> ja. is weet je wel? Dat is dan de vriendin. Ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja. En u gaat door, hè? Ja, dat moet je anders doen. Dus uh, we, we, we hebben liefhebberij voor het werk. En als je dat hebt, dan kun je het lang verladen. Na 75 jaar nog lang volhouden de uitbaters van Café Royen Nelis. Het bestaat 75 jaar. Straks zijn extra bezuinigingen op defensie door het nieuwe kabinet nog verantwoord. Die vraag uh, hopen we zo te beantwoorden. Die maar eens even naar de verkeersinformatie. Weenand Swaan. Ja, het grootste probleem in deze ochtendspits uh, zien we in het noorden op de A32 Meppel richting Jereveen. Want die is deze ochtendspits dicht nabijknopend Langhorst door een ongeluk. Ze zijn nu bezig met technisch onderzoek. Het loopt behoorlijk vast op de A28 daarachter. Omrijden kan het beste via Emma Lord over de A6 en de A7. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Gemoederen onder het defensiepersoneel lijken meer en meer verhit te raken... in afwachting van de onderhandelingen tussen VVD en Partij van de Arbeid. Militair personeel is bang voor extra bezuinigingen. Het grootste militaire vakbond, de AFNP, liet gisteren weten... dat extra bezuinigingen zullen leiden tot fors verzet onder militairen. En eerder al uit de andere vakbanden hun bezorgdheid. Het extra korte zou onverantwoord en desastreus zijn voor de Nederlandse bevolking gaan we over praten met Tweede Kamerlid Jasper van Dijk, eh, defensiespecialist van de SP... en Ruud Vermeelen van de vakbond GOV-MHB. En dat is de Vereniging voor Hoger Militair en Burgerpersoneel. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Meneer Vermeulen, om met u te beginnen, waarom is dat onverantwoord en desastreus... als er nog meer bezuinigd zou worden? Ik denk dat als wij nu gaan kijken naar de taken zoals die in de grondwet zijn vastgelegd dan zien we eigenlijk dat we met de uitvoering van die taken... nu al door het ijs heen zijn, ge, zijn gezakt. Op het moment dat er nu nog verdere kortingen komen... Ja dan, uh, ja, dan stopt het eigenlijk. Ja, de taken zegt u, en ik lees ook in de verschillende protestenbrieven... dat het onverantwoord zou zijn na, naar de militairen toe. Dat ze niet meer voor hun eigen veiligheid kunnen opkomen. Ja, het punt is, als je dus, uh, zoals uh, nu is... als je te weinig munitie hebt, geen onderdelen hebt... Uh, geen, geen, uh, geen mannenoefendagen hebt... Dat betekent eigenlijk dat de hele getereendheid en het en opleidingsniveau uh, aan het terugzakken is. En dat gaat ontzettend hard. Je ziet het ook eigenlijk het beste aan de werving. Je ziet gewoon dat er heel veel jonge mensen die, op, die, uh, die, die, die bij defensie zitten... dat men uh, uit de werving uh, te weinig mensen krijgt. Maar wat is de reden daarvan? Het verloop onder deze jonge mensen is zo ontzettend hoog... omdat ze dus niet meer mogen oefenen, niet, niet meer mogen trainen... geen, geen onderdelen hebben, et cetera. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk, defensiespecialist van de SP. Um, snapt u de onrust die zo langzaamaan aan het ontstaan is? Ja, die snap ik zeker. Want um, het afgelopen kabinet Rutte heeft natuurlijk al 1 miljard bezuinigd op defensie. Waardoor meer dan 10.000 mensen uh, verdwijnen. 10.000 banen. Uh, dus die zorgen zijn groot binnen het personeel. En uh, wat mij betreft moet uh, de nieuwe regering zich dus ook afvragen... of men nog wel zoveel taken moet willen uitvoeren met defensie. En dan uh, richt ik mij met name op de oorlogsmissies... waaraan Nederland deelneemt, bijvoorbeeld in Afghanistan. Ja, dus u vindt in principe niet dat er niet bezuinigd mag worden. U zou het eerder um, langs de aanbodkant willen aanpakken... namelijk een aantal taken willen uh, verminderen voor de defensie. Wij zijn voor een kleinere krijgsmacht, uh, die zich richt op meer op vredeshandhaving, zoals dat heet, dan op deelname aan oorlogsmissies. Nou, iedereen weet dat Nederland al jarenlang deelneemt aan die oorlog in Afghanistan, dat dat helaas heel weinig oplevert. Het kost een hoop geld. En ik ben het zeer eens dat de krijgsmacht, uh, die wordt ingezet, die moet veilig zijn, die moet beschikken over goed materieel. Uh, dus daar moet het geld heen. Uh, en uh, uh, dus ook op andere zaken, zoals de aankoop van een Joint Strike Fighter, zou bezuinigd kunnen worden. Zodat de krijgsmacht die overblijft wel uh, beschikt over goed materieel en uh, schoenen, et cetera. Goed, meneer Verbeulen van, van de Bond, u hoort het. Um, minder taken, minder hooi op de vork. En dan kan er volgens de SP ook nog wel anderhalf miljard vanaf. Ja, ik vind het altijd. Ik, ik kan het beste aanduiden. En dan pak ik even de spreek, Want, want uh, Defensie heeft dus eigenlijk. Heeft dus, eigenlijk, ...heeft dus eigenlijk drie taken. Maar ik pak even de, de, de taak zoals in Afghanistan. Het handhaven van de, internationale, van de internationale rechtsorde. En ik wil dat toch eens een, met, een, met, een voor, met een voorbeeldje aangeven. aan geven. Nederland is een, is een handelsland. Nederland is, uh, verdient zijn geld in de, in de wereld. Zoals burgemeester Van Gijzel van Eindhoven zegt... ...onze boodschap wordt belegd door het, door het, door het, door het buitenland. Als je nu gaat kijken dan, als je nou koopman bent en je, gaat en je wilt je spullen verkopen, dan moet je eigenlijk op een markt staan. En dan moet je een stalletje krijgen om te zorgen dat je dingen kunt verkopen. Als je nu gaat kijken, dat risk sharing en burden sharing zijn eigenlijk de twee punten waardoor je dat stalletje krijgt. Als je nu naar Afghanistan gaat kijken, dan zien we dat we op dat moment toegelaten werden tot de, tot de G20. Op het moment dat Afghanistan was afgelopen... en wij onze eenheden terug te hadden... stonden we ook meteen weer buiten. Als wij geld willen verdienen... als wij onze zorg willen kunnen betalen... als we ons onderwijs willen kunnen betalen... als we onze uh, so sociale verzekeringen willen kunnen betalen dan zullen wij dat stalletje in het buitenland moeten hebben. Oké, okay. nou, meneer Van Dijk, reageert u daar even op? Het heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland in de wereld. Want het gaat daar om het gezamenlijk risico's dragen... en het gezamenlijk dragen van lasten. En als Nederland zich op deze manier terugtrekt, zoals u aangeeft... door minder aan oorlogsmissies mee te doen... dan zal Nederland bijvoorbeeld ook nooit meer uitgenodigd worden... op dat soort belangrijke toppen. Hoe ziet u dat? Nou, ik vind dat eerlijk gezegd een buitengewoon zorgelijke redenering. Want dan zou Nederland dus meedoen aan de oorlog in Afghanistan... omdat we dan een stoel hebben eh, bij de G20. Ik zou willen kijken wat gebeurt er gebeurt in Afghanistan. Er vallen doden en gewonden. Het is een verschrikkelijke oorlog die daar plaatsvindt. En we zien eh, dat er helaas ook totaal geen vooruitgang wordt geboekt. Dat de Taliban niet eh, worden verdreven... En als uh, dit alleen maar gebeurt om de handelspositie van Nederland te versterken, dan vind ik dat eigenlijk een hele ja, verkeerde motivatie om mee te doen aan een oorlog. En zou ik zeggen, uh, dat vind ik een extra reden om voor die kleinere krijgsmacht te blijven. Maar meneer Van Dijk, dat is geloof ik niet wat er bepleit wordt, een stoel bij de G20. Het gaat om dat je internationaal actief bent en dan internationaal je verantwoordelijkheid moet nemen. Vindt u dat dat, dat niet moet gebeuren of in mindere mate? Nou, je moet kijken per uh, operatie uh, wat uh, de doelmatigheid en de, en de, en de effectiviteit en met, met name de legitimatie... Ja, dat klink, van... klinkt allemaal mooi, maar u wilt gewoon minder. Ik wil minder inderdaad, maar ik stel ook vast dat de missie in Afghanistan niet productief is. Ik vraag me zeer af of we daarmee de internationale rechtsorde hebben versterkt. Hetzelfde geldt voor de oorlog in Irak waar Nederland ook vooraan heeft gelopen. Uh, kijk, een andere missie die wij wel steunen is bijvoorbeeld de anti-piraterijmissie nabij Somalië, omdat je daar ziet dat je echt een goede rol kan spelen in de bescherming van de van de schepen die daar varen. Goed, hartelijk dank. Heren, we hebben helaas niet meer tijd. Jasper oh, van Dijk van de SP en Ruud Vermeulen van de vakbond. Ja, ik snap dat u nog wel het een en ander voor wilt pleiten. Maar wij snappen uw standpunt. Ruud Vermeulen van de vakbond GOV-MHB, dank u wel. Ja, we willen nog eventjes naar uh, Mark Robin Visser. Het is de dag van de witte stok. Mark Robin heeft nou. zich al de hele ochtend in Leiden geprobeerd in te leven... in de wereld van blinden echt slechtzienden. Maar je had ook een beetje hulp, hè, Mark Robin? Ja, ik had hulp van mijn lieftallige assistent Tom van der Meer. En Tom van der Meer die loopt stage bij ons. En hij staat nu uh, met zijn noodblokje naast ons. En hij gaat uh, deze volgende bijdrage over de dag van de Witte Stok voor, uh, voor jullie verzorgen. Dus Tom, ik zou zeggen, hier heb je de microfoon. Ja, dankjewel. En ik geef je ook de koptelefoon even op. En dan moet je je verder zelf maar redden. Nou, dat zal ik doen. Nee, we zijn hier vanochtend al geweest met uh, de NS, de Nederlandse spoorwegen. Die hadden een mooi nieuwtje voor ons op de dag van de Witte Stok. Speciaal voor uh, blinde mensen. Wat is nou het probleem geweest bij de NS? De OV-chipkaart. Die is uh, ingevoerd en dat maakte het een stuk lastiger voor uh, blinden. Want wanneer ben je nou ingecheckt, wanneer niet? Waar staan nou de paaltjes... Ja, dat, dat was geen doen. De NS gaat nu uh, samen met de andere vervoerders een nieuwe overchipkaart invoeren. Waarmee je telefonisch je reis kan boeken. Uh, dat gaat in waarschijnlijk vanaf januari. Er wordt er hard aan gewerkt. En dat, ja, dat is goed nieuws denk ik uh, voor de blinde uh, Rudolf Kastings. Dat is goed nieuws. Is het, goed nieuws? Dat, dat, dat, het, het, het is goed nieuws. Als je dat telefonisch kan boeken en ook telefonisch weer indien je halverwege of, of ergens een, een verandering in je schema hebt dat ook weer kunt veranderen of, of afboeken. Dan is dat een, een, een zeer bruikbaar middel ja. Ja, nou ja, we zijn nu uh, weg van het station. We gaan een stukje Leiden in. Straks gaan we echt het centrum in om te kijken hoe het, uh, ja, hoe het daar eigenlijk is voor een blinde. Ja, waar gaan we naartoe? Waar gaan we precies naartoe? Vertel dat even. We, we, we lopen een stukje op de meest bewandelde route van Leiden. Van het station naar het winkelcentrum. Van het station naar de Haarlemmerstraat. Ja. En uh, dit is een mooi, mooi uh, ge, uh, punt. Want we gaan dus, we dus zo meteen gaan we daar kijken hoe het uh, daar is om als, uh, als blinde te lopen. Nou ja, ik ben benieuwd. Ik ga het straks zelf ook proberen met een blinde kop en een stok. Uh, een stok. WK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Morgen om 8 uur. En hey, dan moet hij erin gaan. En dan gaat hij er niet in. Roemenië, Nederland. Komt die bal en wordt binnen. Ja, En dan is langs de lijn. Morgen om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.